Mark Hokke met het NOS-journaal. De politie heeft vier schroothandelaren opgepakt... die radioactief afval zouden hebben verkocht. Het zijn twee mannen uit Friesland, één uit Drenthe en één uit Overijssel. Ze worden ervan verdacht dat ze mensen opzettelijk hebben blootgesteld... aan radioactieve straling. Een handelaar uit Friesland kreeg tientallen kilo's radioactief schroot van de mannen. Volgens de politie is de hele partij achterhaald... en is er geen gevaar meer voor de volksgezondheid. Grote gamebedrijven dreigen een miljoenenboete te krijgen van de Nederlandse kansspelautoriteit. Die eiste twee maanden geleden dat ze verslavende game-elementen uit de spellen moeten halen, zoals schatkistjes. Vandaag is de deadline en twee bedrijven hebben de elementen nog niet weggehaald. De autoriteit gaat nu nieuw onderzoek doen, maken de bedrijven zich nog steeds schuldig, kan een boete worden opgelegd tot 10% van de wereldwijde omzet. Franse homostellen met een kinderwens worden door sommige adoptiebureaus gediscrimineerd. Op de Franse radio zei een medewerker van een bureau in Normandië... dat homo's en lesbiennes vaak kinderen krijgen toegewezen met een handicap of met psychische problemen. Gezonde kinderen zouden bij voorkeur naar hetero stellen gaan. De Franse regering spreekt van discriminatie en vindt dat alle ouders gelijk behandeld moeten worden. Spoorbeheerder ProRail komt met een meldpunt waar vrachtwagenchauffeurs gevaarlijke overwegen kunnen melden... Treinen die moeten remmen voor vrachtwagens op overwegen lopen vertraging op, zegt ProRail. Bedrijf wil met gemeente en wegbeheerders praten over gevaarlijke overwegen. Naar aanleiding van de spanningen rond de Oostvaardersplassen is staatsbosbeheer begonnen met rondleidingen door het natuurgebied. Mensen mogen in groepjes mee met de boswachter om runderen en paarden te bekijken. Afgelopen winter was er ophef over het gebrek aan voedsel in de Oostvaardersplassen. Ruim 3200 grote grazers overleefden de winter niet.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 Tip, hoeveel zijn we ook weer, uh, Marga? Nou ben ik het zelf ook even kwijt. Wat zeg je? Tip 8. Tip 8. Oh, echt? Tip acht. Tip zeven. Oh. <lacht> Jongens, bedankt. Er zijn er tenminste nog een paar die opletten hier zo. Maar goed, nou, tip. Ja, tip. Oh, tip. Uh, nou, oh. Tip, ja. Hup, nou, dat gaat makkelijk zo. Nee, ja, maar tip, ja. Nee, mijn tip. Hai. Ik mocht niet reageren. Oh, te laat. Nou ja. Maar hij staat er opeens. Nou ja, goed. Ha, Nou ja. Wat? ja daar kan je toch niet omheen ook. Er staat gewoon iemand. Iemand met een camera. En, en wat voor iemand. Nou ja, goed. Ik zie niks. Maar... Uh... Maar, maar goed. Maar... Nee, maar... Uh... God, ik ben helemaal afgeleid. Het is niks voor mij, die buis, Echt waar, die mare? Hoe heet je? Nou, laat me zitten. Mare. Nee, maar tip, tip 7, dat is... Uh, en dus die tip 8. Sorry, ik weet niet hoe je eraan komt. Maar tip 7 is uh, marg. Maar uh, tip 7, dat is neem een kind. Ja, of, of krijg een kind gewoon. Koop een kind ergens. Uh, regel een kind, ritsel een kind. Organiseer een kind. Adopteer een kind. Consipiereer een kind. Mogelijkheden te over. In ieder geval, tip 7 is eigenlijk... Uh, zorg dat je een kind in huis hebt, dat is duidelijk. eigenlijk. Zorg, maakt niet uit wat voor kind, maar zorg dat je op de een of andere manier een of ander kind in huis hebt, want met een kind in huis zit je helemaal op goud, ben je helemaal klaar. Met een kind in huis kan je namelijk de hele dag ongelimiteerd suffe dingen doen. Ja. Sterker nog, je kan eigenlijk niks anders meer doen dan suffe dingen. Ja. En je hoeft ze helemaal niet eens meer zelf te verzinnen, het gaat helemaal vanzelf. Je loopt dus naar de bakken, je koopt een half bruin, je loopt weer terug, nou je bent zo een halve dag verder. Ja. Doe je niks geks en dan is het de bakker om de hoek te brengen, weet je Loop je met een kind zo, fiets, ja ze is een fiets, huis, ja, hu auto, ja dat is een auto, hond, ja dat is een hond, poep, ja dat is poep. Als je dat in je eentje loopt te doen, dan zeggen de mensen, nou die vrouw is niet wijs. Niet goed. Maar ja, nou heb je dat kind aan je hand en ze kunnen je nergens op pakken, dat is geweldig. Je kan de stomste dingen doen, weet je wel. Po weet je wel, van die poffertjes, po poffertjes bakken. Weet je wel, ik denk, nou ik denk... Ja, lacht er maar om, het is mijn was. <lacht> nou ja, doen we zo meteen wel. Kom, leren ze. Nee, maar, weet je wel, po poffertjes. Poffertjes bakken. Nou, er zijn genoeg mensen om te helpen zo meteen. Maar... Nee, maar poffertjes bakken. Ik denk dat ik in zijn leven. Nou, ik denk echt zo. Tegen de 5000 van die zandtaartjes. Taartjes, van die zandvormpjes. Dat ik ze al tegen de. Nou ja, van die, dus tegen de 5000 van die zandtaartjes al gebakken heb. Allemaal in principe is dat voor niks geweest. Daar zie je nooit meer wat van terug. Dan de, de, de gaat de app en de vloed gaat eroverheen. Het waait, het regent. De piste is een hond op. Weet je wel, die je mensen. Ja, je hebt in principe al die poffertjes voor niks zitten bakken. Maar ja, je zit dus wel hele middagen gratis in het zonnetje met je kind zo. Zonder dat je denkt, moet ik eens wat gaan doen. Nee, want je bent al wat aan het doen. Je, zit, je bent aan het ki je kind aan het opvoeden. Je zit naast je kind en je bent je kind gelijk aan het opvoeden. Dat noemen ze kwaliteitsuren. Nou, dat klopt. Dat is geweldig. Hey, ja, joh. Hele middag. La, la, la, Zo, weet je. Ja. Zonder dat er iemand komt die zegt, ga eens wat doen, weet je wel. Ja. Ik fout meteen naar voorpoort en is maar gebeurd. Ja, en is maar klaar. Anders moet ik het morgen doen, weet je. Weet je, een kind is eigenlijk precies hetzelfde als kamperen, vind ik. Ik bedoel, je komt zo'n terrein oprijden met je rotzooi... Je zet zo die tent zo neer, je drapeert al die klapstoeltjes eromheen. Nou, dan ga je zo naast je tent zitten, een beetje zitten kijken wie er naar de wc gaat en zo. Wie er weer, wie er weer terugkomt. Meestal dezelfde trouwens. En uh, ja. ja, er is onderzoek naar geweest. Maar uh, ja, nee, maar dan zit je zo een beetje wel. En dan komt er een gegeven moment iemand naar je toe die zegt, ben je aan het doen? Dan zeg je, ik ben aan het kamperen. Hoezo? Ik bedoel, je zit naast je tent en je bent de hele dag aan het kamperen. Je hoeft verder niks meer, dat vind ik zo goed van kamperen. Daarom ga ik altijd in een tent, ik bedoel, daarom ga ik nooit in een hotel. Want het lukt niet als je naast je hotel gaat zitten. Nee. Ja. Ja, ik ben naast mijn hotel aan het zitten. Ik ben aan het hoteleren. dat werkt niet, weet je Dan voel je toch meteen verplicht om op te staan en iets te gaan bezienswaardigen of wat ook, weet je. Ja. Of inderdaad weer gevaarlijk te gaan parasurvival survival diven of zo. Een kind is eigenlijk hetzelfde als een tent. Het is een beetje gedoe om hem op te zetten, maar als je helemaal staat, ben je klaar. Ja. Dat is het. Dat is het. Jongens, help even hier zo, ja. Ja, dan is maar gebeurd, weet je wel. Dan is maar klaar. Ik 30-something going I'm 13. Still a sponge to everything. Her eyes wide, yeah, I still believe. And a uh, sparkle in my steps, smiling with my teeth. They say that I might lose my mighty touch. They also say I Een deze heerlijke conferentie van Brigitte Kandorp over Neem een Kind hadden wij daarna Katy Perry met uh, haar nieuwe plaat en uh, die heet uh, Act Your, Act My Age, moet ik zeggen. Ja, dat moet je goed zeggen. Ja, act net my als age. ik op het uh, netwerk even op mijn vingers getikt, ja. zei ik iets verkeerd, want we hebben nu uh, aan, de, aan de lijn hangen Lana Lemmers van uh, Culinair Zandvoort. Ja. Dat klopt toch, uh, Lana? Ja, dat klopt. Nou, nu zeg ik het goed, hè? Goedemiddag. Ja, goed zo. <laughs> nou ja, het is natuurlijk Haarlem culinair. Dus heel veel mensen zeggen zandvoort culinair. Maar wij hebben ja, de naam culinair Zandvoort culinaire ja, Zandvoort gegeven. Dat klopt. En, en nu heb ik begrepen zelfs de tiende editie. Ja, we, we hebben nou, de eerste keer uh, dat we het organiseerden, heette het nog JNK Culinair. Ja, naar het bedrijf uh, van mijn uh, vader. Omdat dat toen 25 jaar bestond. Uh, toen het wegens succes eigenlijk. Uh, ja, wel iets voor de herhaling bleek. Dachten we, nou, ja, dan gaan we het toch wel iets zandvoorters maken. Dus toen, uh, um, maken. Dus toen hebben we het uh, uh, de tweede keer omgedoopt uh, tot culinair zandvoort. Ja. En ja, alweer de tiende keer het evenement, dat klopt. Dat is echt uh, heel apart. Gaan jullie dit jaar ook iets uh, speciaals doen? Uh, ja, gaan we zeker. Uh, we gaan. Uh... Uh, wat meer met uh, prijzen ook werken. Dus mensen hebben kans op, uh, om prijs te winnen. Oh, dat klinkt heel goed. En, en uh, is dat uh, wie het meest kan eten? Of, of hoe moet ik dat zien? <laughs> nee, nee, nee. Dat Want hier zit een winnaar, hè? Ja, precies. Wie is dan de winnaar? Nee, we, <laughs> hebben, we hebben een aantal acties. Uh, en die worden tijdens het evenement eigenlijk vanzelf duidelijk. Oh, dat, uh, dus je moet we wel komen. Weer. Ja, ja, ja, zeker. Het, is ook, uh, het zijn ook prijzen te winnen tijdens het evenement. We hebben in samenwerking met uh, alle deelnemers uh, uh, ja, geven we van alles weg. Dus hartstikke leuk. Ik ben en we ben hebben klaar. ook nog wat, uh, wat extra vermaak tijdens, uh, uh, tijdens Culinair Zandvoort. Dus we ja. hebben voor de kleintjes een ballonnenman, er wordt gesminkt. Dus we proberen, ja, we maken er echt een feestelijk van. Nou, dat klinkt heel erg goed. Ik, ik heb ook ja. gelezen dat jullie elk jaar iets met het goede doel uh, doen hè, met uh, Culinair ja, Zandvoort. Tot. Vertel daar eens iets uh, over. Ja, we hebben, we hebben natuurlijk wel gemerkt in de jaren dat, dat niet alle scharrenkoppen uh, worden ingeleverd. Wat inhoudt dat we wel uh, scharrenkoppen hebben die wel betaald zijn door mensen, maar die niet worden gebruikt. Mm -hmm. ja, ik denk dat iedereen dat wel kent, dat je er nog een paar in je zak hebt zitten. Nou, daarvan hadden wij op een gegeven moment gedacht, ja, hartstikke, hartstikke fijn en een leuke winst voor, uh, voor de organisatie. Maar eigenlijk uh, zouden we dat liever uh, weer teruggeven. En toen zijn we gaan zoeken naar een goed doel. Nou, eigenlijk is het toen andersom ontstaan. Er was toen een goed doel waar wij helaas uh, nauw bij betrokken waren. Uh, waarvan we toen dachten: Nou, dat zou een mooie zijn om dat aan culinair te hangen. En dat hebben we het eerste jaar gedaan. En sindsdien zijn we, dus niet het eerste jaar van culinair, maar ik denk dat dat het uh, derde of het vierde jaar was. Uh, en vanaf dat jaar hebben we elk jaar een goed doel gezocht. Waarbij altijd wel een link met Zandvoort te, te, te bedenken ja. is. En daar hebben we dit, uh, dit jaar de Zandstroom voor gekozen. En de Zandstroom, uh, uh, Zandstroom is? Ja, dat, dat zit uh, op de Toorbekkerstraat, eigenlijk recht tegenover het casino. En het is eigenlijk een uh, uh, ontmoetingsplek voor mensen uh, ja, die wat meer uh, moeite krijgen met hun geheugen. Uh -huh. uh, en daar, daar, daar is een soort van dagopvang en er worden hele leuke dingen met deze mensen gedaan... Eigenlijk uh, is het daar elke dag één uh, groot feest. Oké, okay, dat klinkt en, uh, goed. Maar ja, voor die activiteiten uh, die ze daar ondernemen... Ja, kunnen ze altijd natuurlijk wat extra geld gebruiken. Dus wij hadden gezegd, van, nou, dit, dit vinden wij een heel goed doel uh, voor 2018. Nou, dat, dat klinkt inderdaad goed. Dan heb je nog uh, de, de, de vrienden van. Klopt, ja. Ja, we hebben inmiddels al echt wel heel veel vrienden. Uh, ja, ik dacht was... al, we zijn toch vrienden? Ja, ja, ja. ja. Nee, we, voor 10 euro per jaar... Uh, kan je vriend worden van Culinair Zandvoort? Wat inhoudt dat je uh, sowieso de vlag krijgt. De Vriendpandvlag. Die we al gelukkig weer op heel veel plekken in Zandvoort zien hangen. Uh, maar daarnaast. Uh, en je krijgt nog een keycord. Met daar een, een, een, een VIP-pasje. Maar daarnaast word je uitgenodigd elk jaar voor de opening. Uh, okay. Die is op vrijdag uh, om 7 uur. Dus dan word je uitgenodigd om uh, daar eventjes uh, ja, bij te zijn. Uh, maar daarnaast. ...word je ook uitgenodigd uh, elk jaar voor de wijnproeverij. De wijn die we tijdens culinair Zandvoort schenken... ...die wordt gekozen door onze vrienden. Dus die gaan met heel veel uh, precisie verschillende wijnen proeven. En op het moment dat ze die uh, nou, uh, hebben geproefd... ...dan beoordelen ze hem. En uiteindelijk de, de beste witte, de beste rode en de beste rosé... Mm -hmm. ...die gaan we tijdens uh, culinair Zandvoort schenken. Ehm... Uh, en dat doen ook onze vrienden. Ja, en daarnaast krijg je natuurlijk als eerste het laatste nieuws. Oké, okay, nou dat klinkt allemaal erg goed. En, en wanneer is uh, ook alweer precies, uh, begint uh, Culinaire Sandvoort? Aanstaande vrijdag om vijf uur uh, begint het. Dan zijn we van 5 tot 11 geopend. Dan op zaterdag van 4 tot 11. En op zondag van 3 tot 10. Nou. En dan is het alweer afgelopen, maar daar ga ik nog even niet aan denken. Nee, nee daar gaan we zeker niet aan denken. We gaan eerst uh, afwachten naar uh, de vrijdag. En daar kijk ik uh, met veel uh, zin uh, kijk ik daar naar uh, uit. En we gaan elkaar uh, daar weer uh, treffen lijkt me hartstikke gezellig. Dankjewel. Dankjewel voor en... je tijd. Heel veel plezier. En, en we zien elkaar en we zien alle Zandvoorters en de mensen uit de omgeving... zien we Zeker. tijdens Culinaire Zandvoort. Dankjewel. Gezellig. Oké, okay, ja. dag. Be the That's all right. yeah. Joe Fagan Ja, Joe Fagan Ik dacht dat ik de cultuur had klaargezet, maar het mag niet. Dus je moet nog even wachten dan. Ik heb het They got a new soul singer. She really dynamite jam. may be small, just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 Oh oh, oh, oh, oh. Die man oh, oh. heeft zulke leuke plaatjes gemaakt, deze Ray Stevens. En dit heet de andere Bridget de Midget. En eh, ik heb laatst. Een hele lijst van allemaal al, gekke platen. Hij heeft een heleboel gekke platen. Ook mooie platen, maar ook hele gekke platen. Hé, hey, uh, hoe zit het met je cultuur eigenlijk? Nou, want, uh, uh, heb is... je die fiets alweer staan? <laughs> ik heb uh, mijn, mijn, ba mijn banden laten vernieuwen natuurlijk. Ja. Want er zijn natuurlijk aardig wat kilometers mee ja. Ik ben uh, van de week nog met Dolly uh, naar, naar, uh, de, naar de kerk geweest. Zo. En, en niet zozeer naar een dienst, maar naar een concert. En, en ja. daar kregen we nog, nog even wat, wat spullen mee. Oh. Kijk, ik hoor dat muziekje maar niet. Hè. Dus ik denk, nou, ik hoef zeker niet, uh, niet nou. te, te zeggen. Kijk, en nu komt de cultuur. Ah, nu voel je je weer een beetje in je... In... Cultureel. Ja, oké. Okay. Ja. Bijvoorbeeld uh, de grote Sint-Bavo-kerk. Uh, of de grote, of Sint-Bavo-kerk moet ik eigenlijk zeggen. Haarlem is wereldwijd bekend als orgelstad. De stad bezit twee toporgels met een monumentale status. Het Christian-Müller-orgel in Sint Zimbabonkerk en het kvj Koolorgel orgel in de Philharmonie Haarlem. Van mei tot en met oktober worden op de dinsdagavond en in juli en augustus ook op de donderdagmiddag... concerten gegeven door gerenommeerde organisten uit binnen- en buitenland. En nu bijvoorbeeld lees ik in de, de folder dat dinsdag 26 juni Jos van der Kooij om uh, kwart over acht uh, speelt... Dus uh, dat is heel leuk, maar er is wel meer te doen in, in de Bavo. Want bijvoorbeeld ook over heer Bommel en de Bijbel. Nou, dat is natuurlijk een hele rare uh, combinatie. In de Bommel-verhaal is ogenschijnlijk geen rol weggelegd... voor welke vorm van religie dan ook. Martin toonde zelf was van mening dat hiervoor in zijn fantasiewereld... geen plaats was. Wel was er ruimte voor de bovennatuurlijke, maar niet voor religie. En, en, uh, religie. en dat kan je dus ook zien in de tentoonstelling van Bommel in de Bavo... Nou, Dan gaan we nog even naar de toneelschuur aan de Lange Begijnstraat in Haarlem. Dance in Art bestaat in juni vijf jaar... en viert dat met een avondvullend dansprogramma van diverse choreografen. Met deze voorstelling laten de choreografen en dansers... de veelzijdigheid van het gezelschap zien. Zaterdag 23 juni om half negen. Dan geef ik eens door naar het Verhalenhuis aan de Van Egmondstraat 5 in Haarlem... naar het Lakshmi Huiskamerconcert... Lakshmi trad de afgelopen maanden diverse keren op in de wereldrijd door... om de prachtige liedjes uit het Nederlandse songboek te vertolken... zoals zeg me Dat Het Niet Zo Is van Frank Boeije. Deze rising star die inmiddels in Haarlem woont... treedt zaterdag 23 juni samen met haar vaste violist en gitarist... exclusief op in het Verhalenhuis in Haarlem. Het belooft een uniek en intiem huiskamerconcert te worden... met zowel Engelstalig als Nederlandstalig materiaal en enkele verrassingen. Na aanleiding van haar optreden in de wereld draait door, heeft ze het Frank Boeien-nummer, zeg me dat het niet zo is, zelfs nu op single uitgebracht. Zaterdag 23 juni om 8 uur. Dat was het eerste blokje. And en dit is Lulan Wainwright III. Schooldays. Nu zijn weer ons al lang voorbij. Nou, nou. Delaware when I was younger I would live a life obscene In the spring I had great hunger I was Brando, I was Dean Blaspheming booted blue jeaned baby boy Oh, how I made them turn their heads The towny brownie girls They jumped for joy And begged me bless them in their beds In Delaware when I was younger I would row upon the lake in the spring I had great hunger. I was Keats, I was Blake, my pimple pencil panes I'd bring to frogs who sat in trance. My drift dream ditties I would sing the water stride a dance In Delaware when I was younger they thought Saint Andrew had sufficed But in the spring I had great hunger I was Buddha I was Christ You wicked wise men, where's your wonder? You Pharisees one day will pay See my lightning, hear my thunder Truth, I know the way Luden Wainwright III was dit in Delaware when I was younger. en het liedje dat heet school days school days dus Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Ron Gijssen. Ja, en dan gaan we weer. Actrice Hanna Verboom, plastic soep surfer Marijn Tinga en youtuber Wouter van de Vaart gaan komende zondag het strand van Zandvoort zoveel mogelijk plastic vrijmaken. Ze noemen dit als ambassadeurs van de National Geographic Beach Cleanup campagne. Aan de Beach Cleanup doen zo'n 600 vrijwilligers mee. Die tijdens verschillende routes op de stranden van Zandvoort en Scheveningen zoveel mogelijk afval opruimen. Jaarlijks eindigt circa 9 miljard kilo plastic in de oceaan. National Geographic spoort het publiek de hele maand juni aan om een duurzaam alternatief te gebruiken. In plaats van plastic wegwerpproducten als tasjes, rietjes, waterstaafjes, flesjes enzovoort. Uh, en koffiebekers natuurlijk ook. Daarnaast wordt opgeroepen om te recyclen en plastic afval op te rapen. Om deze twee handelingen in de praktijk te brengen, organiseert National Geographic dus op 24 juni de beach cleanup. Komend weekend op vrijdag 22, zaterdag en 23 en zondag 24 juni uh, wordt op het Gassersplein in Zandvoort de tiende editie van Culinaire Zandvoort gehouden. Daar hadden we net Lana Lems natuurlijk al uh, live in uitzending over. Met grote trots vanwege het behalen van de tiende editie zullen zich eh, weer diverse lokale horecaondernemers presenteren tijdens het lekkerste en wellicht nu ook het gezelligste weekend van Zandvoort. Het Zandvoortse bier Scharrehop is vernieuwd. Denny Keizer, die het speciaal bier vorig jaar introduceerde, heeft een nieuw brouwsel gemaakt voor 2018. Dat werd afgelopen zondag voor het eerst gepresenteerd tijdens het midzomers speciaalbierfestival bij het Wapen van Zandvoort. Danny wil dit bier elk jaar vernieuwen. En bij hem thuis is het recept van deze scharhop 2.0 samengesteld. En daarna is het op grotere schaal gebrouwen bij Klein Duimpje in Hillegom. Was het vorige bier al uh, een Peel Ale gebrouwen bij het Uiltje in Haarlem... nu is het een Red Ale geworden. Met een alcoholpercentage van 6%. En volgend jaar hoopt hij weer met een nieuwe smaak te komen. Vanaf woensdag is de nieuwe scharhop bij 10 horecazaken in Zandvoort te kopen op de fles. Het wapen van Zandvoort heeft als enige in Zandvoort het speciaal bier op de tap. En komend weekend is het Zandvoortse bier uiteraard verkrijgbaar tijdens culinair Zandvoort op het Gasthuisplein. Dan het laatste bericht. Een vrouw is dinsdagavond laat in haar woning aan de Van der Moerkerkerstraat in Haarlem Noord aangehouden voor bedreiging. Even voor 11 uur spoeden meerdere agenten zich naar de hoek van de Nico van Schuchtere straat en de Van Moerkerkenstraat. Terwijl agenten de, de flatwoning binnengingen... haalden andere schilden uit de auto en een duurram. Agenten gingen de trap op naar de woning. Een vrouw die in de woning aanwezig was... is door agenten aangehouden in verband met de bedreiging. Het is niet bekend wat de aanleiding voor de bedreiging was. Ze is naar het politiebureau meegenomen. En tot zover het nieuws. ZFM Luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Of geen weer. Zomer of hardje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, de zon schijnt deze woensdag volop. Waarschijnlijk niet hier, maar misschien ergens anders. Maar vanochtend komen eerst nog enkele wolkenvelden voor. Het blijft droog en er waait een matige en aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. De temperatuur stijgt naar 22 tot 23 graden. Vanavond is het helder. Komende nacht neemt de bewolking toe en later is er kans op wat regen. De temperatuur daalt naar 14 graden. Morgen is het eerst bewolkt met aanvankelijk nog kans op enige regen. Al vrij snel is het droog en hebben we een mix van wolken en zonneschijn. De wind waait uit het noordwesten en is vrij krachtig over land en krachtig aan zee... en de temperatuur is voorslager en stijgt naar 17 graden. Namorgen blijft het over het algemeen droog en schijnt geregeld de zon. Aanvankelijk is het vrij koel cool met 15, 16 graden op vrijdag... maar daarna gaat de temperatuur langzaam omhoog. Na het weekend is het weer warm zomerweer. Met temperaturen van gemiddeld zo'n 24 graden. En dat is beter dan nu. Dat was het weer. Zie je zandvoort. Het liedje van de Zuidkeek. Op Zie je zandvoort. Ik hoor wel vaker van jou van uh, wat een verrassende keuze. En, en inderdaad, uh, dit is een verrassende keuze. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen, dit is niet geheel mijn keuze. Oh. Of, of niet alleen mijn keuze, want ik heb hier iemand bij me. Ja, en dat is een groot kenner van, van, van het Nederlandse lied van Kinderen voor Kinderen. Sebastian, okay. goedemiddag. Jij, jij kent dit nummer heel goed, hè, Sebastian? Ja. Ja, en vertel eens, wie, wie, wie, wie waren dit? Waren dit Kinderen voor Kinderen? Ja. Ja, wie Nee, dat, dat is even een bevestiging. Dit ja. waren, waren kinderen. En ah. hoe heet dit nummer nou? Weet je dat Gruwelijk en. Ik vond het ook een beetje eng. He? Ja, ik vond het een beetje eng. Ja, ik vond het nou, eng liedje. Ja, Ruud, jij ook hè? Ja, ik zit ja, er te ja, op mijn stoel. Nou, jouw haren gaan recht overeind staan. Ja, ik vond het zo eng. Maar ja, jij hebt tenminste nog haar. <laughs> dat kan ik <laughs> <weer> niet. <zeggen. laughs> Goed. Nou, dankjewel voor deze ontzettend leuke keuze, Sebastian Want dat ja. uh, heeft een heleboel mensen heel veel plezier gedaan. Ja, alle kindertjes stonden te dansen in Zandvoort. Nou, zeker weten. Allemaal. Oké. Okay. Goed, we gaan naar de cultuur. Ja, de cultuur. Spiridance in het zijnwezen aan de kinderhuissingel 1 in Haarlem. Iedere maand kun je op blote voeten dansen bij Spiridance. Maar ook je schoenen mag je aanhouden hoor. Vorafgaand aan de dansavond is er altijd een workshop. Daarna kun je dansen op muziek van DJ Sam en DJ Skywalker. Lekker dansen op blote voeten en de bewuste dansgemeenschap ontmoeten... in een unieke danszaal in het zijnwezen in Haarlem... Ga dansen op de Global Beats. Zaterdag 23 juni om half acht. We blijven nog even ook in de Oude Baaf... want daar zijn Russisch-orthodoxe sferen. Op zondag 24 juni wordt in de Grote of sint bafelkerk een bijzondere vesper gezongen. Die avond worden voor het eerst in de Oude Baaf... Russisch-orthodoxe vespers uitgevoerd. In een Russisch-Oosters-orthodoxe kerk... zult u geen kerkorgel aantreffen. De a gezongen liederen ontlijsten de kerkdienst... De Goddelijke Liturgie. De liturgie die heden ten dagen wordt gevierd... is voornamelijk ontwikkeld in Constantinopel of Byzantium. De grote kerkvaders Johannes Christo Stomus, Basilius de Grote en Gregorius de Grote... hebben destijds beschreven wat zij in de praktijk in de kerk tegenkwamen. Hierop zijn de huidige liturgieën gebaseerd. De Godelijke Liturgie van de H. Johannes Christo Momus. Ik zal het waarschijnlijk niet goed uitspreken, maar is wel de meest gebruikte liturgie in de Oosters-Orthodoxe Kerk. Het is gebruikelijk om de liturgie in de Landstaal te vieren. Voor de Russische Orthodoxe Kerk is dit het Kerkslavisch. Zondag 24 juni om 7 uur avonds. Dan nog gaan we naar het Noord-Hollands Archief in de Janskerk in Haarlem. De oudste in zijn oorspronkelijke vorm bewaard gebleven kerk van Haarlem is dit 700 jaar oud. In die 700 jaar betekende de kerk veel voor de mensen die hier komen. Ter gelegenheid van het jubileum is in de zomertentoonstelling van het Noord-Hollands Archief... van 22 juni tot en met 9 september te zien welke veranderingen de kerk heeft doorgemaakt. Wie hier kwamen en worden de belangrijkste die hier hebben plaatsgevonden toegelicht. Kom langs en beleef hoe de kerk vroeger was, hoe hij er nu uitziet en denk mee over de toekomst. Dagelijks vanaf 22 juni tot en met 9 september... Dan nog eventjes het ongelofelijke verhaal van een mega grote peer. En dat is in de filmschuur in Haarlem. In Solby, een klein en vredig havenstadje, is het leven goed voor Mitchell en Sebastian. Hé, hey, die zit hier in de studio. Tot de dag dat ze de fles in de zee vinden met daarin een mysterieuze boodschap. De fles is gestuurd door de burgemeester die al een jaar vermist wordt. Ze besluiten hem te gaan zoeken en komen zo al snel terecht in een bijzonder avontuur vol zeemonsters, rare piraten en een megagrote peer. En dit is naar het gelijknamige boek van Jacob Martin Strit. Zaterdag 23 en zondag 24 juni om 2 uur en woensdag 27 juni om half 4. ever seen Standing sixteen, one or two With eyes wild and green You ride the horse so well Hands light to the touch I could never go with you no matter how I wanted to Ride Right on, see you, I could never go with you, no matter how I wanted to. Right on, see you, I could never go with you, no matter how I wanted to. When you ride into the night without a thrift behind, run your claw along my gut one last time. I turn to face an empty space where you used to lie and look for the spark that lights the night through a teardrop in my eye. right on, see you, I could never go with you no matter how I wanted to, right on. I could never go with you no matter how More was dit. Nummer 1 Ride On. En wij gaan nog een rondje cultuur doen, dan. Ja, want we hebben nog wat staan. We gaan even kijken naar de pletterij. Uh, onze welbekende pletterij aan de Lange Herenvest 122 in Haarlem. Africa's strip bare to the bone. The Beast is There biedt een podium voor moedig Afrikaanse cartoonisten die laten zien dat de pen een scherper wapen is dan geweld. De tentoonstelling met werk van politieke cartoonisten in Afrika... samengesteld door de stedenband Haarlem Mutare, samen met de pletterij Het Zijn Wezen en Galerie de Waag. Een variant op het thema van de stripdagen. De maakbare mens die buiten zijn kaders stapt. Een paradox waar, eh, waaraan menig Afrikaanse lijden voldoet. Gemaakt en gemodelleerd volgens de wens van het volk... leiden velen hun eigen volk levend... Onbeheersbaar en uh, door en onbereikbaar voor datzelfde voort. De tentoonstelling, wederom georganiseerd door Stedenwand, Haarlem-Mutaren en de Pletterij, is te zien op drie locaties in Haarlem. De Pletterij, het Zijnwezen en Galerie de Wagen. Iedere tentoonstelling geeft een eigen draai aan het thema en onlink versterken en verklaren zij elkaar. Dagelijks tot 25 juni, dus dan moet je wel een beetje opschieten. Dan is er nog een boekenmarkt op de Grote Markt in Haarlem op zondag 24 juni. Dan vindt op de Grote Markt in Haarlem de jaarlijkse Antikadische Boet boekenmarkt plaats. Ongeveer 60 handelaren uit het hele land verzorgen een ruim aanbod... van interessante boeken op de Grote Markt en in de Bafo. Dan de laatste, want uh, het Kleinsuur Museum van Haarlem heeft een nieuwe bewoonster. En dat is Barbie. En dan is dat niet die Barbie van tv, maar de andere... Het is van het ene uiterste in het andere. Na het monster van Frankenstein... wordt het in het kleinste Museum van Haarlem... vanaf vrijdag tot eind augustus... dat wordt bewoond door Barbie. Het is de verzameling boeken... afbeeldingen van Barbie's... en natuurlijk Barbie poppen... van Rielle Boerland van de Haarlemse uitgeverij... 99 Uitgevers. In 1967... kreeg zij haar eerste skipper. Dat is het jongere zusje van Barbie. Voor een Barbie vond haar moeder haar te jong. Daarna kreeg ze een vrouw... Frenzy, het jongere nichtje van Barbie. Deze en vele andere Barbies zijn uit de opslag gehaald... om hun intrek te nemen in het kleinste museum van Haarlem... aan de gedempte oude gracht. We zien vanaf de stoep bij Kunstcentrum Haarlem. De meest bijzondere Barbie uit de collectie van Rielle Boerland... is haar skipper uit 1967. Even dierbaar is de Little Barbie van Marlene Dumas uit 1997. Dat is een van haar favoriete kunstwerken bij haar thuis. In het kleinste Museum van Haarlem is daarvan een print te zien. Nou, gaat dat allemaal zien. Genoeg te doen de komende week. En uh, volgende week ga ik voor de laatste keer culturele agenda uh, bekendmaken. Ja, en dan verkoop je die fiets? Of, uh... Ja, die, die, gaat, denk ik, uh, nou, die ga ik inruilen, denk ik. Die ga ik inruilen? Ja, dat En dan uh, wil je zeker een uh, elektrische fiets, hè? Nou, ik dacht meer aan een hele snelle auto. Oh. Dat is niet goed voor je conditie Ron ja, Je kan me nog meer vertellen jij Dat is niet goed voor je conditie trap me lepje Ja natuurlijk maar Je moet natuurlijk een beetje om je conditie denken ja, ja, ja. Nou. Ga, je, ga, je huh? ga je een keer mee Ga je een keer mee Oh, Ik rij wel met mijn scooter achter Jan Ja dat dacht ik ja. al ja, Ik heb geen fiets Nee, je ja, zolder toch Nee, nee ik heb helemaal geen fiets meer oh, okay. Goed uh, Nou oké, okay. we hebben nog een plaatje Ja Zullen we het doen? Ja, ah. zullen we het doen. Zullen we het doen? Tom Petty en de Heartbreakers, live. <music> Tweeter en de Monkey Man. Tweeter en de Monkey Man, we're hard up for cash. This day up all night, selling cocaine and hash. To an undercover cop who had a sister named Jan For reasons unexplained, she loved the monkey man That tweeter was a boy scout before she went to Vietnam And found out the hard way, nobody gives a damn He cornered them Said, boy, you didn't think this could last Jan jumped out of bed Said, there's somewhere I gotta go She took a gun out of the drawer Said, it's best that you don't know The undercover cop was found Face down in a field The monkey man was on the river bridge Using tweeter as a shield Jan said to the monkey man I'm not fooled by tweeter's curl." I knew him long before He ever became a Jersey girl The walls voering van uh, dit stuk. Dat uh, oorspronkelijk verscheen op het eerste album van uh, The Traveling Wilburys... met George Harrison, uh, Bob Dylan, Tom Petty, zelf ook natuurlijk... en Roy Orbison. Het uh, nummer wordt toegeschreven aan Dylan... hoewel uh, oorspronkelijk eigenlijk uh, werd gedacht... Dat, of uh, werd gezegd dat het aan de credits aan alle bandleden werden toebedeeld. Maar het werd gepubliceerd door Dylans uitgeverij... En zodoende denkt men dat het een Dylan song is. Dat werd later overigens tegengesproken door George Harrison. Die uh, zei inderdaad dat het een groepsliedje was. Goed, we kunnen hem helaas niet helemaal draaien. Want uh, de tijd zit er alweer op. Wat bijna hè? Ja, bijna hè. He? Nou, we hebben nog maar vier, vijf minuten. Ja, maar ja, goed. De, de, de klok is onverbindelijk, hè, dus is misschien hebben we een andere keer wel weer eens helemaal. Zeg, Ruud, Ruud, of, Ruud, ja, Ruud, volgende ja. week is dat nou de laatste uitzending? Volgende week woensdag. Volgende week woensdag is, gaan we met zomer om. Zo, We gaan op vakantie. We gaan. Nou ja. Nou. We gaan gewoon even een, ma een maandje, zeg maar, of anderhalve maand, gaan we eventjes vitamine opdoen, zoals dat heet. Arbeidsvitamine. Ja, arbeidsvitamine. <laughs> nieuwe ideetjes uitbroeden ja, voor dit dan. programma. En uh, de, de, we hebben weer wat nieuwe ideetjes. En die moeten we een beetje rijpen. Zoals nou ja, dus volgende week nog één keer. En dan zijn we er even de maand juli. En uh, tot en met half augustus, denk zo. ik zo'n beetje. Ja. Ja. Uh, ik geloof dat we 14 augustus weer beginnen. Oké. Okay. Ja. Ja, dus In 14 of 15 augustus ofzo. Ja, rond. In ieder rondom. geval, dan, uh, dan starten we weer met het winterseizoen. Ik vond het leuk vandaag. Ja, hè? Nou, niet dat ik het andere keren niet leuk vind. Nee, maar, maar, maar, ik, nee gezellig vandaag. We vinden ja. het leuk om terug te zijn. Ja. Ja, als je je schoenen versleten hebt door de ja. jongen te, ja. te, uh, te slenteren. Dan, uh, het scheelt een centimeter. Ik vind het lekker dat je hier gewoon <laughs> even kan zitten. Ja. ja, dat snap ik wel. Ja. Goed, maar uh, dames en heren, ik ben er morgen weer. Samen ja, met Dolly. Gezellig. En uh, dat is voor Dolly de laatste. Want volgende week donderdag is ze er helaas niet. Uh, de, want, uh, nou ja, goed. Om persoonlijke redenen, zou ik maar zeggen. En uh, dus morgen is de laatste uitzending op donderdag. Dat is dan al de laatste. Zo. En dan komen we volgende week dinsdag en woensdag nog een keer terug. En dan oh, gaan we van de zomer genieten. Nou, moet je wel komen. Ja je dus de weersverwachting moet ja. gaan geloven. Dan, uh... Ja, maar ik, ik, ik was slecht voor boodschapper, hè. Ja, maar ja, je, weet, je weet hoe dat is. hè? Als het nieuws slecht is, doodt men de boodschapper. Oh, oh. oh. <laughs> nou, de, dit was nou hartstikke uitzending. <laughs> ja. Ja. <Yes. laughs> Wat een vruikje. Ja, Het is zo'n lekker werk hier bij ZFM. Ja, leuk. Ja. ja, sorry, maar dat is nog eenmaal het gezegde. Als het nieuws slecht is, ja. doodt men de boodschapper. Nou, volgens Brick, mij, volgens, volgens, volgens mij bouwen wij in de zelfs daar een liedje over gemaakt. Oh, dan gaan we eens naar kijken. Ja, echt waar. Maar goed, nou. nog eruit. Ik hoop dat u ervan genoten heeft vandaag. Ik wel. Eh, wij en ook, rol, ja, ja, wij ja. ook. Ja, wij ook. Ja, het was leuk. gezellig. Leuke kindjes in de studio en zo. Ook nog. Ja. Nou, tot... Uh, Binnenkort? Ja. Nou, wat mij betreft tot morgen. Dag! Dag! Ik vond trouwens wel dat je stem mooi klonk, hoor, vandaag. Ah, dankjewel. Nou.